Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden... in het onderzoek naar de ontploffingen bij een loodgieter in Vlaardingen. Volgens omroep Rijnmond is het een jongen van 17 uit Rotterdam. Bij zijn arrestatie is ook een andere jongen aangehouden... omdat hij een vuurwapen bij zich had. Of hij ook betrokken was bij de explosies wordt onderzocht. Sinds april van dit jaar zijn er meerdere aanslagen geweest bij panden of voertuigen van de loodgieter. Het is niet duidelijk waarom. En afgelopen dinsdag werd een 26-jarige Rotterdammer aangehouden in de zaak. De drie Israëlische gijzelaars, die per ongeluk door het Israëlische leger zijn doodgeschoten in de Gaza-strook, droegen een witte vlag heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. De militair die schoot dacht dat het een valstrik was. hamas militairen dragen volgens het leger bewust burgerkleding... om hun tegenstander te misleiden. Volgens de Israëlische gevechtsregel had de militair niet mogen schieten.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 Het weer overwegend bewolkt en lokaal wat motregen bij een graad of 9. Ook vanavond en vannacht druilerig. De temperatuur daalt nauwelijks. Morgen ook eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon. Bij een matige zuidwestenwind is het opnieuw zo'n 10 graden. En vanaf dinsdag een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD.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 Lekker begin van het uh, volgende uur. Samvoort op zaterdag. Ja, de pet shop boys. En dat was de uh, domino dancing. Even na uh, drie uur, welkom terug. Uh, twee uur inderdaad. En uh, wat gaan we daarin allemaal doen, uh, Richard? Ja, Rob. Uh, we gaan het hebben over het uh, lostrekken van de garnalenkotter. Uh, we gaan daarvoor uh, Walter Sands uh, bellen. Dat is de persvoorlichter van de gemeente en van de burgemeester. Uh, half vier hebben we het over de evenementenagenda... En om kwart voor vier gaan we het hebben over het circuit en over René Lammers. Want die stapt bij Motorsport, MP Motorsport in de Spaanse Formule 4 kampioenschap. Zo, dat is een mooie, mooie nieuws uh, trouwens. Ja. En uh, ja, uiteraard uh, de, pers, uh, over de persvoorlichter uh, zo dadelijk... Uh, dat is uh, Walter Salz, maar eerst uh, weer uh, meer uh, muziek. Hier is uh, Unhealthy, de nieuwe zinger van uh, Anne Marie.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 Muziek uh, luister je uiteraard uh, naar de Saltfoortse Radio. Dat was uh, Emory met uh, de single Unhealthy. Ja, het is uh, landelijk uh, nieuws en uh, daarom hebben we ook uh, Walter Sans uh, aan de telefoon. Ja, de granale kotter die ligt er al heel lang, uh, Walter. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag, Rob. Ja. ja blij dat we het inderdaad over de granale kotter hebben, niet over. Uh, genale cocktail zoals mij Richard om twee uur zei. Ja, ja, mooi hè. Daar heb ik ja. echt niks van. Ik wil in dat er een beetje sherry in moet. Ja, ja, <laughs> zeker. Nou, wat een verhaal. Uh, hij ligt er al uh, van uh, eind november op ja, het uh, strand. Klopt. En uh, precies wat jij zegt, er is ook heel veel media aandacht voor. Het leek uh, eergisteren wel op de Formule 1 weer eens opgepakt. Je had bijna net zoveel media als tijdens de F1. Alle landelijke media waren er. En je kon s'avonds de TV niet aandoen of het was wel ergens op SBS6 of het journaal. En uh, ja, er is veel aandacht voor, maar ja, de, de oorzaak is natuurlijk een mindere. Zeker. we ligt er nog steeds. En uh, donderdag dus die poging waarbij de kabel dus weer, weer gebroken is. En uh, ja, de Schipper heeft inmiddels een sterkere kabel geregeld. En dan gaan ze het vanmiddag weer opnieuw uh, proberen. Ja, dat was zijn verhaal trouwens. Want uh, de Schipper had op uh, Facebook uh, geschreven van... Uh, ja, hij ziet het wel positief in uh, dat het donderdag zou gaan lukken. Het enige wat er kon gebeuren misschien was dat de kabel brak. En dat uh, gebeurde ja. ook daadwerkelijk. Nou ja, dat, dat was daarvoor natuurlijk ook al gebeurd. En uh, wat ik ook begrepen heb is dat ze uh, volgens mij zelfs maar op een derde van de kracht getrokken hebben. Dus je kunt je voorstellen wat er enorme krachten opkomen. En dat is ook de reden waarom wij inderdaad gewoon echt uh, mensen op afstand willen houden. En uh, ja, dat, dat je er dus niet, zoals bij het begin, echt dichtbij kunt staan. Kijk, de, de eerste poging en ook de, de dag dat, dat, dat, die schip, dat het schip er net lag. Uh, ik, ik herinner me ook, ik heb er ook gestaan, toen was de KNRM bezig. En uh, toen was het allemaal nog dichtbij en, en uh, ging, het, ging het allemaal wel. Maar uh, nu, uh, met, een, met een andere kabel van bijna een kilometer lang... Uh, met heel veel kracht erop, met een, met een uh, grote sleepboot, ja, dan, dan moet je toch echt, uh, echt uh, uh, oppassen en, en hopen dat het uh, inderdaad allemaal uh, blijft, dat het allemaal uh, op spanning blijft. En Walter, um, is, is dit dan helemaal nieuw en vreemd voor uh, mensen die hier ervaring mee hebben? Want je zou toch zeggen dat dat, dat gebeurt toch wel vaker. En dan zou je nou toch ja. kunnen inschatten Kijk. hoe sterk die kabel Kijk. is. Dat, dat is dus ook het, het verhaal uh, wat het hier zo, zo uh, moeilijk maakt. En, en uh, dat is ook die, die uh, treur is eigenlijk die eronder zit. Uh, het gaat hier om een eenmanszaak. Een, een man die in een, zijn uh, een, eentje gewoon een bedrijf heeft met een kanalenkotter... Uh, dit is geen groot bedrijf zoals bijvoorbeeld de, de sleepboot die we een paar weken geleden hadden. Die hier ook voor de kus lag. Mm -hmm. Waarbij met een verzekering en een groot bedrijf erachter Ja, waar, die, die, die boot gewoon weggesleept wordt. Mm -hmm. Deze man moet dit, moet dit zelf regelen met de middelen die, die heeft. Mm -hmm. hij heeft. Uh, en hij, hij krijgt gelukkig heel veel hulp. Uh, er is ook een goede, goede inzamelactie uh, gaande. En uh, je ziet het ook dat, dat bevrienden kotten hem helpen. De, de, het bedrijf dat nu de kabel breed, dat is ook weer gewoon via Facebook geregeld. En hij doet wat hij kan. En uh, hij is inderdaad zelf verantwoordelijk. En hij moet zelf zorgen dat hij, uh, dat hij weer op zee komt. Ja, want ik uh, las ook, dat, uh, dat de twee bevriende garnalenkotters mm -hmm. uh, hem uh, probeerden los te trekken de eerste keren. En toen dacht ja. ik wel van, hè, hoe kan dat nou? Maar dat, dat ja. is dus nu wat je uitlegt. Ja, dat, is, dat zit hem daarin. Kijk, uh, natuurlijk, uh, kijk, uh, deze man, uh, je, uh, als je, ik, ik hoor mensen zeggen van joh, in de offshore, dan komt er een groot sleepboot en is het allemaal zo geregeld. Ja, dat zijn bedrijven waar wij heel veel geld achter zit. Mm -hmm. Maar dit is gewoon een klein bedrijf. het is, een, dit is een, bij wijze van spreken een eenmanszaak. het is een van de laatste particuliere granale, uh, vissers die we hebben. En, en deze man, die, dat klinkt heel hard, maar die moet het inderdaad zelf, uh, zelf doen. Ja. En denk je wel dat hij dat uh, kan opbrengen? Want het moet natuurlijk uh, ontzettend veel geld kosten. En weet je ook of hij verzekerd is hiervoor? Nou ja, wat hij zelf in de krant zegt is dat hij dus niet verzekerd is. Ach. Maar wat het uh, mooie dus is, en dat begrijp ik ook van zijn dochter... is dat die opbrengst die nu uh, opgehaald wordt met de crowdfunding... Die is er met name voor om straks die boot weer op te knappen. En alle hulp die hij nu krijgt, uh, dat, vind ik, dat vind ik echt geweldig. Zoals de mensen die helpen graven en slepen. Dat zijn allemaal, die doen het allemaal vrijwillig. Zo. Ja. Zeker en ook uh, in Zandvoort uh, wordt er uh, gewoon uh, mooi uh, meegeholpen hè? door uh, onder meer uh, Talassa. Ja, ja, klopt, Lassa en ook Tijn die helpt mee. En de, je, je, ook als je erbij bent, uh, weet je, dan staat er inderdaad zo'n zo, zo vendor. Maar die heeft wel heel groot ook de QR-code, zodat mensen direct kunnen doneren voor die commercie. Heel goed, ja, en de KNRM die werkte natuurlijk ook mee om die korter los te krijgen. Hij heeft onvermoeibaar, die heeft inderdaad meegeholpen. Ook toen de sleepboot vast zat. Ook de eerste avond, toen hij inderdaad vastliep. Donderdag was de KNRM had een hele belangrijke rol om die kabel te slepen. Die zijn er echt, uh, echt ook nauw bij betrokken. En ook dat zijn allemaal vrijwilligers. Hè? Zeker, zeker. Ja. En nu hebben we een hele stevige kabel. Uh, dus het moet uh, vanmiddag eigenlijk uh, wel gaan lukken, Walter. Ja, ik heb uh, we hebben overleg gehad met Rijkswaterstaat. En die zeggen van ja, weet je, dit is inderdaad wel het professionele werk, het professionele werk wat je nodig hebt. Het is een, een Dynema-kabel. Nou, ik, ik had het tot nooit wel gehoord, maar het schijnt inderdaad heel goed gespeeld te zijn. Wat een enorme kracht aan kan. En, en laten we alsjeblieft hopen dat het inderdaad vandaag gewoon weer lukt. Ja, ze wachten op uh, hoogwater vanmiddag zo rond 6 uh, uur. Dan is het uh, hoogwater. Ja, het is springtij. Daar heeft hij op gewacht. Zes uur water hoog. Er staat weinig wind, ook niet geen wind op de kust. Dus hopelijk is er genoeg water. Maar laten we hopen dat het echt lukt En wie, uh, wie gaat hem trekken? Wat is de trekboot? Of wie Oh, ik, ik, ik ken de naam van de, de sleper niet. Ik weet wel dat de bevriende kotter uit Katwijk... dat hij ook alweer voor de kust ligt. Dat hij waarschijnlijk ook mee gaat helpen. Uh -huh. En inderdaad een, een, nog een, een sleepboot erbij. Echt? Ja, uit uh, Scheveningen komt hij. Ja, geloof het wel, ja. Ja, klopt. Nou ja, het gaat uh, vanmiddag allemaal gebeuren. Mensen zijn uh, dit weekend uh, vrij. Dus uh, die gaan allemaal een uh, kijkje nemen voor die mensen. Ja. Dan heb je wel wat uh, te melden. Ja, nou in zoverre uh, ga ervan uit dat je, dat je dus niet dichtbij kunt komen... We gaan, ook om die veiligheidsreden, wat ik al vertelde, we gaan het toch echt wel ruim afzetten. Daarbij kijken we natuurlijk wel wat realistisch is. Afgelopen donderdag hadden we ook eerst het idee om de hele, boulevard, de hele strand af te zetten en alleen de boulevard. Nou, toen bleek dat dat, omdat er minder kracht op die kabels zat, dat dat niet nodig was. Maar uh, het idee is nog steeds van, ja weet je, we gaan het heel ruim afzetten... En uh, als je het echt gewoon goed wil volgen en haar nieuws, uh, de, de collega's uh, van jullie die, uh, die hebben een livestream en dan kun je het ook prima zien. En dan is het ook uh, niet zo koud, want als je daar echt twee uur op strand staat, ik heb het een paar keer nu gedaan, dan is helemaal weg. <laughs> ja, ik heb het uh, donderdag uh, gevolgd via die livestream uh, en het werkt ja. prima. Ja, dat is goed te doen. Ja. Ja. En uh, weet je, die mensen hebben gewoon ruimte nodig om, uh, om al hun werkzaamheden te doen. Oké, okay, nou. Walter, dankjewel even voor je tijd. En uh, ik neem aan dat uh, de burgemeester ook nog wel even een kijkje gaat nemen vanmiddag daar. Ja, die heeft het ook heel druk. Weet je, Precies wat ik al zei, er is heel veel, er is heel veel media. Uh, gelijktijdig ook de opening van de ijsbaan. Dus uh, hij moet op twee plekken eigenlijk tegelijkertijd zijn. Maar uh, ik denk dat hij continu heen en weer gaat. Uh, jullie uh, rennen heen en weer. Oké, okay, dankjewel ja. Walter. Tot ziens Walter. Dag. Dat was uh, Walter Sans van uh, de gemeente, inderdaad. Over de kanalen korter, geen uh, <lacht> cocktail. <Kortel. lacht> en uh, die, uh, die wordt uh, dus vanmiddag uh, losgetrokken als het allemaal mee zit uh, van het uh, Zandvoorse uh, strand. Rond zes uur is het hoogwater en uh, gaat het allemaal uh, gebeuren. Wij gaan weer uh, muziek draaien. Hier is Teddy Swims.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 De Zandvoorts Radio met uh, Loose Control Ja, we hadden net uh, Walter Sans uh, in de uitzending De gemeentevoorlichter uh, Richard En die had het over uh, de opening van de ijsbaan Want uh, niet alleen uh, hebben we dus het uh, wegslepen van, uh, van uh, de Kotter Maar hebben we ook nog de opening van de ijsbaan Straks om vijf uh, uur En ook daar hebben we verslaggevers uh, rondlopen, hè, geloof ik Ja, klopt Nou, helemaal mooi dat uh, straks uh, verderop in deze uitzending. Zometeen hebben we de evenementagenda... maar we pakken er even eentje tussenuit... Uh, waar we extra aandacht aan besteden. Ja, en tien over alle vijf hebben we natuurlijk nog... Leon van Es, die zit ook op het strand. En die gaat ons live uh, vertellen wat er op dat moment gebeurt. Heel goed, oké. Okay. Maar uh, ja, de, ja. De, de, de kerststallen tentoonstelling. Ja, Rob, heb jij wel eens een kerststal gehoord van 3 mm? Nee. Ik ook niet, Nee. maar hij schijnt daar te staan. ja. Ja, Oké, okay, verder kijken mee. <laughs> maar liefst 400 kerststallen worden dit jaar tentoongesteld in het Oude Raadhuis in Zandvoort. In de vijf aanwezige kamers worden de kerststallen getoond in een unieke, uitbundige kerstsfeer. Ook is er een kerstdiorama te zien van 2,5 meter bij 1,2. En de kerststallen zijn van diverse groottes. Nou, dan komt die van 3 millimeter. Ik kan me er niks bij voorstellen tot levensgroot. De stallen komen uit diverse delen van de wereld... en zijn gemaakt van verschillende materialen... zoals goud, zilver, aardewerk en hout. De locatie is Oude Raadhuis, ingang Halterstraat... rechts naast de trap. De openingstijden zijn tot 10 januari... van woensdag tot en met zondag... van 11 uur tot 5 uur. De entree is 1 euro... maar deze komt het geheel ten goede... aan het welzijnswerk van het verpleegde huis... Huis ten Duinen in Zandvoort. En de haarlem pashouders die zijn gratis. In de Zandvoort pashouders ook. Nou, heel mooi, dankjewel. We gaan, uh, ja, we gaan weer een lekkere kerstplaten uh, draaien. Niet zo'n uh, klassieker, maar wel een hele goede. Two Brothers on the fourth floor. En <tied> Christmas time. Christmas time.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 Stay Ja, en dan hoor je ook uh, vuurwerk uh, ondertussen en dergelijke. Dat mag toch uh, helemaal niet meer, Je Richard? Of wel? Vuurwerk, ja. wat vind jij ervan? Wat ik er persoonlijk van vind, ik heb helemaal niks met vuurwerk. En uh, ik weet ook dat het gevaarlijk is. Maar ik weet ook dat heel veel mensen zeer fanatiek uh, vuurwerk uh, afsteken. En dat heel belangrijk vinden. Dus ik, uh, laten we stemmen. En er gaat heel veel geld in. Heel, heel veel, geld. veel geld. Laten we zeggen, uh, Rob, ik stem neutraal. En jij? En ik, uh, nou, ik vind dat het gewoon moet kunnen. Hmm. Als mensen vuurwerk willen afsteken. Het is uh, één keer per jaar. Hè? Daar hebben we het over. Dus uh, laat ze hun uh, goddelijke gang gaan. Ja, ja. Zeker. Nou, het is half vier. Zullen we de evenementen gaan doen? Ja, prima. Nou, we beginnen even met uh, jazz. Jazz in Zandvoort. Dat is uh, morgen. Om uh, half drie. Tijdens de kersteditie van Jazz in Zandvoort. Zorgen onder andere Nathalie Maskele, Paul Polissen en Jean-Louis van Dam. Dat je al goed in de kerstfeest kerstsfeer komt. Het belooft een swingend kerstfeest te worden, waar alle bekende kerstnummers voorbij komen in een jessie vorm. Nou, misschien deze ook wel. Driving home for Christmas. Ja, wie weet. Je, je weet het nooit. Blijf vooral niet op je stoel zitten tijdens deze muzikale middag. Zoek je mooiste kerstoutfit bij elkaar en bestel je kaartje. En dan ben jij verzekerd van een gezellige kerstmiddag. Het concert begint uh, wat ik al zei, om half drie. De zaal open is om half twee. En het is in Theater De Krocht aan de Grote Krocht 41 in Zandvoort. De kosten bedragen 15 euro. Oké, okay, nou, dat valt er wel mee, toch? Ja, zeker. Want ik denk dat de kwaliteit altijd uh, prima is. Bij Jesse Zandvoort altijd goede kwaliteit. Dus uh, dat uh, morgen in De Krocht. Wat heb je nog meer? Ja, dan hebben we elke donderdag live muziek in Het Wapen van uh, Zandvoort. Vinden we toch leuk om er nog even uh, aandacht aan te besteden. Uh, 21 december is er, even kijken, uh, zonder. Uh, 15 februari, Mellows. En 21 maart, Serious Fun. En 18 april, Spiker Blues. Heb je het al volgend jaar? Heb ik het allemaal volgend jaar. Oh, Oké, okay, dat ja, okay. nou, is uh, elke derde donderdag om uh, 8 uur s'avonds uh, in het uh, Wapen. Ja. Nou, dan hebben we nog een uh, kerstavond samenzang. Dat is natuurlijk ontzettend leuk altijd. En uh, ja, wanneer kan je dat anders houden dan, dan op kerstavond? Dus dat is op 24 december om 9 uur. Dat duurt tot uh, half 12. Uh, het is uh, op het Gasthuisplein altijd, hè? Ja. Traditiegetrouwen ja. vlakbij uh, die boom die zo mooi verlicht is. Mm -hmm. Ja. En uh, nou, je kunt ook nog even uh, dineren, als je wil, in uh, het Wapen van uh, Zandvoort. En uh, we zingen samen met de Wapenzangers... Dus dat wordt een hele gezellige uh, kerstavond. Dus, dus kom nou. langs inderdaad uh, op het uh, Gashuisplein. Het begint allemaal om 9 uur s avonds. En dan uh, zitten we alweer in januari. En dan is het uh, 1 januari. En wat gebeurt er dan? Ja, een van de meest toch wel oudste en beroemdste nieuwjaarsduiken, uh, Rob. Dat is natuurlijk de nieuwjaarsduik van, uh, van Zandvoort. Zeker. Heb jij daar wel eens aan meegedaan? Nee, dat is uh, mij te koud. Nee, daar, daar begin ik niet aan. Jij wel? Nee, ik moet zeggen, ik ga, ik ga veel naar de sauna. En dan ga je naar zo'n uh, warm sauna ga je wel altijd in een koud bad. En dat, uh, dat vind ik prima. Maar nee, om dat zo uh, in de koude wind. Nee. Dan ik krijg je wel, wel om... een mooie muts hè, in de afloop. Ja, ja. ja, ja van zeker. Unox. En ook uh, de worst, de soep, de ettersoep. Ah, kan je dan van genieten? Ja. Wordt altijd een heel mooi feest met ook muziek erbij en dergelijke, toch? Ja. het zit heel gezellig en ze worden opgewarmd. Nou, het is in ieder geval om twee uur. Dan kun je met duizenden bezoekers het koude water inspringen. Uh, Oot oh, is zelfs de oudste duik van Nederland. Dat begon in 1960 met Ock ok van Batenburg en een groep zwemmers van Njart 59 uit Haarlem. Nou, dat is dus net een vereniging die net een jaar oud was. En uh, ja, jong, oud, man of vrouw, van kleinkind tot opa en oma, het maakt allemaal niet uit. Iedereen is welkom. Inschrijven is geheel gratis en kun je vooraf doen via de website of op de dag zelf. Dus mocht je toch nog twijfelen, dan kun je altijd nog daar naartoe gaan en je toch nog inschrijven. Je ontvangt na aanmelding een leuk, maar vooral warm presentje. Na de duik krijg je ook een kop warme erwtensoep en een oorkonde. Nou, Voordat je het water inspringt is er een speciale warming-up met lekkere muziek. Volgens trek je je kleding uit. Zodra het start zijn is gegeven, ren je met duizenden anderen richting zee voor de frisse duik. Zie je jezelf al gaan, Richard? Ja, nou ja. ja nee. ook nog eens misschien. Ja, ja, ga je het echt nog gaan ja, doen? Ik, ik twijfel altijd wel. Het ja. zou wel leuk zijn. Ja, ja zeker. Dus, nou ja, de 1 januari dus, hè? Ja. Hoe laat dus, begint het? Twee uh, uur. Twee uur. Ja. Twee uur dus dus, dus ik uh, denk uh, dat je de wife iets uh, voor, uh, echt, zeg maar, om één uur moet zijn om. Uh, voor de opwarming en alles. Ja, precies. Dus je hebt wel even uh, tijd om uh, bij te komen van uh, Oudjaarsavond. Ja, om precies. twee uur moet je wel weer uh, duiken hier in Zandvoort. De oudste duik van Nederland, de nieuwjaarsduik. Als mensen informatie uh, willen hebben, waar kunnen ze dat uh, vinden? Nieuwjaarsduikzandvoort.nl www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl dat was hem weer, de evenementagenda. Dus blijf luisteren voor meer nieuws uiteraard bij Zandvoort op zaterdag. En deze plaat hoor je de hele tijd op de achtergrond. En die gaan we nu ook uh, daadwerkelijk draaien. Hè. Dat uh, maakt het dan uh, wel of zo leuk. We zijn al uh, behoorlijk in de kerststemming. De studio is heerlijk versierd. En de beste muziek hoor je op de Zandvoort Radio. Chris Ria, Driving Home for Christmas. Driving Home for Christmas. faces I'm driving home for Christmas Laat je horen even zwaaien. Chris mia en Driving Home for Christmas. Vrolijke kerstfeest. In een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Vier, De kaarsjes aan, de kerstboom glans, dit is feest in het heen. Leuke spot van uh, alweer 33 jaar geleden. ZFM winst u een vrolijk kerstfeest. En dat geldt natuurlijk 33 jaar later nog steeds. Welkom allemaal, Stanford op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur. The moon is right. The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 A wonderful Christmas time The choir of children sing their songs Children sing their song. They practice all year long. Ding dong. Heel veel kerstmuziek op deze zaterdagmiddag. Je Paul McCartney. Hè? Altijd een man die zeker niet mag ontbreken. Met al zijn kerstplaten en zijn, zijn gevoelige plaatjes die hij maakt. Dit was Wonderful Christmas Time. En dat gaat het zeker worden. Daar gaan wij voor zorgen, Richard, toch? Zeker, ja, helemaal zin met in. Met z'n allen gewoon helemaal zin in. Maak er een mooi feest van. Ja. Nou, ja, over mooi feest gesproken. Ja. ja, de Formule 1. Dat is ook altijd zo'n mooi feest. Zeker. En uh, ja, de gemeente heeft toch besloten om een kwaliteitsimpuls uh, te geven... voor het uh, Formule 1 racefestival. En het uh, moet dan groter en beter. Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort vraagt de gemeenteraad... om in te stemmen met de kwaliteitsimpuls van het racefestival... voor de edities 2024 en 2025. Zij willen de gemeentelijke bijdrage verhogen tot maximaal 350.000 euro per jaar. En dat was nu volgens mij 100.000 euro. Ja, ja. Dat is een behoorlijke stijging. Echt behoorlijk, ja. Wethouder Jan Jaap van de Kloet. Met deze investering hopen we het racefestival in de weken voorafgaand aan de Formule 1 te laten groeien. Tot een zelfstandig en aansprekend evenement. We hopen dat dan meer mensen de sfeer komen proeven in Zandvoort. En ook na de Formule 1 terugkomen. Uit de evaluatie bleek dat met de huidige bijdrage van 100.000 euro het hoge ambitieniveau niet gehaald werd. De kloed. Op dit moment is er alleen duidelijkheid over de twee toekomstige Formule 1-edities. Het is daarom nu het moment om nog te profiteren van de Formule 1. En groter uit te pakken met het racefestival. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan uh, muziekpleinen, live-optreders en DJ's. Entertainment, Attracties waarbij G-krachten zelfs een rol spelen. Rond. Oh, als ze dat na kunnen boodsen, nou, dat is heel gaaf. Ik ben heel benieuwd. Ik ben dol op G-krachten. Ja, ja, ja, je weet het nooit, hè? <laughs> race simulator. Ja, dat is echt leuk, hè? Dat, uh, ik ben de laatste weer op een race simulator geweest in, in, uh, van de Formule 1 in Zandvoort. En dan race je tegen 19 anderen en dat is zo grandioos. Dat kan je snel doen. of niet? Nou... Middenmootje. Middenmootje? Ja. Nou, dat is toch niet verkeerd. Weet je, ik doe dat dan uh, eens in de drie maanden... en er zitten de ja. gasten bij volgens mij. Die zijn er op vastgeplakt. En oh storeen, ja, ja, dus, uh, ja, ja. Nou, voor de rest is er cultuur, exposities en workshops... en bijvoorbeeld Durfsport. De concrete plannen worden gemaakt... Na, vast, na vaststelling door de gemeenteraad. In ieder geval wil het college zich er hard voor maken, dat ook het reuzenrad weer terugkeert. Ja, die hebben we zeker gemist. Uh, dat uh, mooie reuzenrad uh, op het uh, badhuisplein. Ja, daar nou, stond er wel eentje op het circuit. Ja, ja het... die staat er altijd uh, ja, ja. op het circuit. En het grappige was, uh, Rob, ik uh, ben daar op vrijdag geweest. En uh, ik dacht, van, nou, wel leuk. Even het reuzenrad in, bleek dat gewoon helemaal gratis te zijn. Oh, ja. hè? Ja. Oh, ja, dat wist ik ook niet. En, nou, op vrijdag, omdat je dan die thema dag hebt. Oh ja. Ik weet niet of het op zaterdag of zondag gratis was. Dus uh, ja, was leuk. En uh, nou, de beraadslagingen in de gemeenteraad zullen naar verwachting begin januari 2024 plaatsvinden. Oké, okay, ja, en dan uh, gaan we naar uh, René Lammers, want ja. daar hebben we goed nieuws over. Ja, hij uh, gaat uh, in zee met uh, MP Motorsport, want het is tot nu toe natuurlijk een Carter geweest, hè? Ja. Maar hij gaat nu voor het eerst uh, ook racen in uh, racewagens. Dat is het uh, team van uh, Sander Dorsman, dat is een uh, heel mooi uh, raceteam. Die zit al volgens mij in de Formule 2 en de Formule 3. Ja. En ook de Formule 4. Daar ja. zijn ze zelfs al een keer kampioen geweest. Dus, ja. Uh, ja. Nee, een mooie plek. Maar hoe uh, zit dat in elkaar? Nou, ze gaan uh, naar het Spaans Formule 4 kampioenschap. Ik moet eerlijk zeggen, misschien heb jij daar antwoord op. Ik heb geen idee waarom het specifiek het Spaanse Formule 4 kampioenschap moet zijn. Nou, misschien nog even navragen. Uh, hij is tot de, de overeenstemming gekomen om samen de toekomst in te gaan. Nou, dat klinkt uh, goed hè? De 15-jarige Zandvoorte, dat is natuurlijk de zoon van, hè, gaat in 2024 deelnemen... aan het Spaanse Formule 4 kampioenschap en bereidt zich daar deze winter al op voor... in de Formule Winterseries. Het winterkampioenschap dat een partnership is aangegaan... met het Spaanse Formule 4 kampioenschap. Inmiddels zijn de voorbereidende tests onderweg. De eerste resultaten van de afgelopen weeg zagen er goed uit. Tijdens test op de circuit van Paul Ricard... Motorland, Aragon en Barcelona reed lammers met de top mee... en was hij de snelste rookie. De onderhandelingen met motor... MP Motorsport waren al onderweg... toen deze werden doorkruist door belangstelling van Ferrari. Ja, dat was echt wel een uh, mooie opsteker. Hè? Wij dachten allemaal, van, nou, zou het gebeuren? Maar toch wie niet? Ja, en eigenlijk gebeurde het wel. Maar goed, ik zal het voorlezen. Ja. In overleg met MP Motorsport werd beslist... dat dit een kans was om serieus deel te nemen... De Ferrari Driver Academy organiseerde twee scouting camps... waarvan de laatste de World Finals waren. En nou, moet, nou komt het erop. Lammers won deze competitie. Maar tot een meerderjarige overeenkomst kwam het toch niet. Voorlopig geeft hij de voorkeur aan om zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven. Nou, dat is wel, wel heel slim hoor van hem. Ja. Echt een hele goede zaak. Ondanks dat het natuurlijk mooi is als je kan zeggen van... Uh, ik ben onderdeel van uh, Ferrari. Ja, precies. Ja. Dus uh, zou het dan komen dat hij misschien denkt dat hij toch nog meer potentie heeft? Ja. En ja, dat, dat, dat hij ook uh, moet, moet weten, van, uh, vrij moet zijn om een uh, andere kant op te gaan. Misschien Red Bull? Als op een gegeven moment, uh, ja, als Red Bull uh, zegt van, uh, nou ja, kom maar in uh, de, de voorheen Torre Rosso uh, ja. Uh, rijden. Ja. ja. In die scheidbak van uh, Nick, de, Nick <laughs> de Vries, weet je wel, die auto. Precies, ja. Het ja. ja, zou toch wat zijn. Ja. MP Motorsport kan Lammers naar de drempel van de Formule 1 begeleiden. Ze doen geen Formule 1 overigens, maar ze doen wel Formule 2, hè? Ja. Maar voor nu is Formule 4 de stap die de jongenshand voor het eerst moet overbruggen. Henk de Jong, eigenaar van MP Motorsport, is vanaf, 1, is vanaf dag 1 supporter van Lammers. De samenwerking met MP Motorsport was altijd ons plan A, als ons Lammers. MP heeft een prachtige staat van dienst en strijdt altijd mee voor het podium in alle... Formule klasse. Nou ja, behalve dan de Formule 1. Ik kijk er dus naar uit om met MP Motorsport mijn debuut te maken in de autosport. Het Spaanse Formule 4 Kampioenschap is een competitieve klasse. Die een mooie opstap is naar de volgende treden op de Formule Ladder. Het is voor mij belangrijk om te weten dat MP in al deze klassen... het Formula Regional European Championship bij Alpine... de Formule 3 en de Formule 2 net zo sterk aanwezig is. Bovendien is het fijn om als Nederlander samen te werken met een Nederlands team. Nou, dat kan ik me goed, uh, goed voorstellen. We zijn er trots op dat we René zijn eerste wedstrijd kilometers in de autosport mogen geven. Aldus Sander Dorsman, de teammanager van NP Motorsport. René is een reusachtig talent gebleken in de kartsport. Met een prijzenkast waar je je petje voor afneemt. Tijdens de eerste test bleek meteen al dat hij de snelheid moeiteloos weet te nemen naar de Formule Auto's. Met onze ervaring als winnaar van de Formule 4 hopen we bij te dragen aan de basis van René als autocureur... die hogere ogen kan gooien in de vervolgklasse op weg naar de Formule 1. Oké, okay, nou René, van harte gefeliciteerd. Dat is goed nieuws en weten we meteen waarom hij voor de Spaanse Formule 4 heeft gekozen. Want het is een hele competitieve klasse, zeg maar. En uh, ja, als je daar uh, kampioen wordt, dan uh, ga je naar de volgende stap toe. Kijk, dan is dus het is een hele, al, ja. hele serieuze klasse daar, uh, die Spaanse Formule 4. Dus ja. uh, dat is de reden daarvoor. Ja. ja, super joh. Ik hoop dat we nog veel van hem horen. Eens even kijken wat uh, Randall Lawson uh, straks in de Pit Report daarvan uh, allemaal nog gaat zeggen. Dat hoor je straks uh, rond, uh, nou even voor half vijf, uh, denk ik. Zo laat gaat dat uh, ongeveer worden of zo vroeg. Hè? Als je net wakker wordt, je weet het nooit. Nachtdienstje gehad of zo. Uh, en dan uh, kom je net je bed uit. En dan begint het alweer donker te worden. Dat lijkt me wel apart hoor. En dan uh, ja, raak je ook... Uh, je biologische klok uh, raakt ook uh, van slag uh, ja. volgens mij. Daar hebben ze het trouwens wel over. Hè? Bij mensen in de nachtdienst en dergelijke. Ja. Dat dat helemaal niet gezond is. Maar goed, welkom bij CFM. We zijn er met z'n op zaterdag. Tot aan de vijf uur. You Spraken we spraken al met de persvoorlichter van de gemeente Zandvoort uh, over uiteraard de visserskotter uh, uh, en uh, ja, het lostrekken daarvan wat uh, straks uh, gaat uh, plaatsvinden. Maar we hebben ook een uh, reporter ter plaatse... en dat is uh, onze eigen uh, Hans Bodman. Goedemiddag Hans, welkom in de uitzending. Hey, goedemiddag. Hi, hey, goedemiddag, leuk je te spreken. En, uh, ja, zeker. Ik denk dat je niet de enige bent... die daar uh, bij het strand nee, al uh, aanwezig nee, is. Nee, nee, er staan uh, langs het lint hier. dat ze het spannen hebben. staan zo'n 150 mensen. Zo. En we uiteraard aan het, uh, aan het boulevard... staan er ook nog een stuk of uh, 50. Dus in ieder geval aardig. Maar ze zien nog wel heel weinig... Uh, er is wel een heleboel bedrijvigheid rond die boot. Uh, ik zie drie hele grote kranen, die waren er toen nog ook al bij. Die zijn nog steeds aan het zand happen om die uh, groot te maken. Uh, nou, die grond die stroomt heel langzaam voor water. heel de vloed komt eraan. Ja. Uh, dus De daar als het goed is, maar het uh, gaat allemaal heel langzaam uiteraard. Dus, uh, de een uur of vijf pas uh, echt vloed hebben. En dan gaan ze echt pas, uh, misschien over een half uur of zo, drie kwartier beginnen ze... met het trekken van, uh, door die sleepboot die op zee ligt. En dan uh, moet ik graag binnen. Ja, ik hoop dat het gaat lukken, maar die boot hier ligt natuurlijk enorm vast. En uh, ja, uh, er zijn ook nog vijf, zes joggen om uh, zand aan het ver, ver, ver, ver, verstouwen. Uh, wie ik niet zie trouwens de KNRM Zandvoort, Annie Pauwsen. Die was daar door nog bij, hè? Dat heb je er misschien gezien. Ja, die is er niet. Die is er niet bij, nee. Want uh, wat ik begrepen heb, uh, het is een zeer betrouwbare bron. Dat uh, KNRM in en de muiden, zeg maar het Nederlands, uh, Nederlands KNRM. Niet zo heel blij mee was dat de KNRM zo dan onderteed. En dat is eigenlijk wel jammer, natuurlijk. Ja, want ze waren daar donderdag die sleepkabel die twee keer gebroken was. geprobeerd ze recht te houden, zeg maar. Ja. Maar uh, ze zijn er nu niet bij. Ik uh, zie ze niet in ieder geval. Dus dat is nee, dus, uh, ja, wel jammer. Wat, want er was wat uh, in, de, in de media aan de gang, hè? Dat ze een beetje negatief waren over de KNRM. Uh. Ja, dat klopt, ja. En uh, ja, dat is wel belachelijk eigenlijk, natuurlijk. Hè, want ze ja. doen steken de best. En uh, dat is allemaal heel goed bedoeld natuurlijk. Maar uh, ja, ik begrijp niet waarom ze die karameem zo aanpakten. Want een aan stappen stap was over het, over het scheepje van de reddingsbrigade. Echt waar? En, ja, dat heb ik eens gelezen. Ja. Schandalig wat, ja. wat ze daarvan maakten. Maar goed, uh, ja, ze zijn er nu niet bij en uh, ja, misschien mochten ze niet, ik weet het niet. Maar ja, dan moet het eigenlijk zomaar gebeuren waarschijnlijk. Ja, dat is echt donderdag gezegd, dat die boog een meter of vijf tot voren was getrokken. Maar ik kan me bijna niet voorstellen, want hij ligt nog steeds, denk ik, op dezelfde plek waar hij al vanaf 21 november ligt. Want toen is hij gestrand en hij ligt denk ik echt heel diep in het zand. Heel lastig om hem... Uh, hij ligt eigenlijk zo vast aan naar huis, kun je wel zeggen, hè? Ja, gelukkig hebben we wel een hele sterke uh, kabel uh, nu, eh... Uh. Ja, millimeter, dus dat is uh, uh, bijna 4,5 centimeter. Ja. En, uh, ja, dat is een dikke kabel, maar goed, uh, dikke kabels kunnen ook breken. Dat, dat is wel... De afgelopen donderdag, twee keer, boom. Eh, uh, er komen natuurlijk enorme krachten op, dat is gewoon zo. Maar ik hoop dat deze red, dat is wel, uh, dat is wel belangrijk in het hele verhaal, natuurlijk. Ja, er kan en, 36 uh, ton aan uh, gehangen worden ja, aan deze ongelooflijk, kabel. Ja. Ongelooflijk, ja. Nou, Ik zag hier net ook een, een, een, een leger helikopter overgaan. Toen dacht ik, waarom sturen ze hier geen Sinoek helikopter heen? Om dat ding uh, een beetje op te tillen, snap je? Ja. Die kon die geloof ik uh, 18.000 kilo tillen ja, misschien wel, eh, als je er maar uh, 10 centimeter boven het strand hebt, dan kun je de, de, de zee in uh, lageren, zeg maar. Maar het, ja, die, dat hebben ze niet gedaan, helaas. Nee. Maar um, dus het is, uh, het is een hele onbedreigdheid om een show te doen, uh, gewoon een gebouwd paard. Die rijdt hier ook rond. Dat uh, komt helemaal belangenloos. Dus uh, dat is wel goed natuurlijk. Ja, maar, iedereen maar is al, nou, heel veel mensen zijn nu al aan het uh, kijken. En uh, ja, ja, het is nog, nog eens vier uur, dus, uh, ja, dus dan moet je nog uh, twee uur lang daar uh, blijven staan. Uh, wat, uh, wat gebeurt er dan allemaal? Nou ja, goed, ze uh, kijken allemaal naar het verzetten uh, van het zand En uh, al die, die, die, die, die, die showgroep rond, De, de, de hoop bedrijven gaat omheen. Maar en heel langzaam komt nu uh, de zee een beetje op, dus uh, die, geul, die uh... Die kon volgend water bestaan en daar moet hij uit de regen getrokken worden. Ik weet niet of Centra en Ramel gewoon ook nog rechtstreeks zijn of niet, dat weet je niet. Uh, ja, volgens mij wel. Ja, voor mij ook, hè. Dus ja. mensen kunnen het ook nog zien op de... Ja, op de livestream. ...op de, zijde, op de app van, de, van de NH Noordkamp. Ja. ja, Dus, um, ja, het nee, is... Nee, ja, dat was uh, even een kort verhaaltje nog, want we gaan richting het Nieuws alweer, Hans. oké. Okay. Nog even een heel kort verhaaltje. Ja, ik zat uh, ook naar die livestream uh, te kijken van uh, NH Nieuws. Ah, okay. Afgelopen ja. donderdag. En uh, de, ja, dus zie je al die wijsneuzen die uh, dan aan het chatten zijn daaronder, hè. En allemaal opmerkingen maken dat je echt denkt van, uh, ja, de beste ja, nee, stuurlijf staan ja. nog wel, hè. He, letterlijk. Uh, daarom, er zijn zoveel uh, mensen beloneloos bezig. Het bedrijf het Loon op zand met tranen. Ja. Uh, nou, dat vind ik geweldig dat die uh, schip nog wel helpen. En uh, ja, dan krijg je dat soort verhaal eromheen. Dus dat is natuurlijk niet prettig, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dus uh, nou ja, goed, uh, misschien kunnen we uh, bijna even staan, denk ik. Als je over een half uurtje wordt hier nog een keer bent, en dan ben tot laat we weer uitzien in vijf uur toch? Ja, tot vijf uur. We gaan nog een keertje bellen hoor. Ja, als je alle vijf, kwart of nog in belt, ja. dan zullen we begonnen zijn met de trekken. Want het wordt natuurlijk een beetje donker hier ook, hè. Volgens mij moeten we stoppen met donker, dus... Ik kijk maar even wat je doet en uh, we liggen elkaar straks op. Wellicht hebben we nog contact, dankjewel Hans. Okay, en ik heb een hele toepasselijke plaat uh, van de police, sending out in SOS. <laughs> okay. Ja, die past er wel bij, hè? Ik dacht een uh, sending van uh, Ross Schubert, maar... Uh, ja, ja, ja, ja. Dat ja, zou mooi zijn, Ja, ja, ja. Of, uh, of een uh, c uh, lied uh, kan je ook uh, draaien, natuurlijk. Ja, ja, ja. Heel goed. goed, ik ga de police uh, draaien. Dankjewel, Hans. Oké. Okay. hoi, hoi.